Een vermoedelijke serie aanrander is in Dordrecht in de val gelopen van een lokagenten. De man van 36 werd op heterdaad betrapt, meldt de politie. De politie besloot een lokagenten in Burgerop pad te sturen... na aangifte van aanranding in twee dordse wijken. Vrouwen zeiden dat ze waren aangerand door een man op een fiets. De man, die anderhalve week geleden is opgepakt, wordt verdacht van drie aanrandingen... en de politie vermoedt dat er meer slachtoffers zijn. Maar met de aanhouding is de serie aanrandingen in Dordrecht nog niet voorbij... Afgelopen zondag, dus na de arrestatie van de verdachte, werd opnieuw een vrouw betast. De dader, een man van ongeveer 20, is nog spoorloos.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 De Rus had geholpen bij het onderzoek naar een grote witwasoperatie vanuit Rusland en zou bewijzen hebben tegen corrupte Russische overheidsfunctionarissen. In Zuid-Afrika zijn dit jaar bijna 600 neushoorns door stropers gedood. Volgens de Zuid-Afrikaanse regering is het aantal in tientallen jaren niet zo hoog geweest. De stroperij is enorm toegenomen door de gestegen prijs van hoorn op de zwarte markt in Azië. Een hoorn levert daar tienduizenden euro's op. Aziaten denken dat er geneeskrachtige en potentieverhogende stoffen in zitten. Zo'n 70% procent van alle neushoorns ter wereld leeft in Zuid-Afrika.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 Leontien van Morsel zit hier aan tafel. En daar ben ik blij mee. Um, jij gaat een programma maken voor BNN. Met BNN. Waarin jongeren helpt om van anorexia af te komen. Dat heb je natuurlijk zelf ook meegemaakt. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Over dat programma. Maar ik vroeg me af. Heb jij ervaring met presenteren? Ik ga het niet presenteren. Nee, oké. Okay, maar Je gaat het helpen. Maar je ja, bent natuurlijk wel op de de tv. Sophie dan. Hilbrand gaat het presenteren. Ja, maar we zien jou natuurlijk uiteraard in beeld. Ja. ja. En je ziet mij wel in beeld. Maar ik mag gewoon mijn ding doen. En gewoon lekker mezelf zijn. En gewoon... Uh, ja, bezig zijn om, uh, om die jongeren mentaal ja. te coachen. En dat wordt vast iets anders dan toen Sterren dans op het ijs. Dat ze... wordt heel <laughs> wat anders. Ja, Dit was, gaat me beter af, je, hoor. Je, je was niet laatste. Nee, nee, maar wel. Inderdaad, <laughs> nee, Ik kan het niet zeggen. Fietsen ging me beter af. Laten ja. we het daar Laten we we op houden. Zometeen veel meer over jouw programma en ook aangeschoven onze eigen internetprofessor Tim Hofman. Goeie avond. Oh, um, voor ja, het eerst. Voor het eerst. Ja. Leuk. Het eerst, ja. Jij, ja. Krijgt, uh, jij hebt wekelijks ga je bij ons aanschuiven mm -hmm. met je eigen. Echt een Tims hoekje. Ja, fijn, fijn internet dingetje. Nou, klein. Je komt je kom zo meteen. Laat het nog niet zeggen, maar je, nee. je hebt iets uh, fantastisch gevonden. Iets daar... uh, man, man, man. Ja. Dan heb ik iets leuks voor ja, uh, heel ik, Nederland. En ik ben er ook blij mee, moet ik zeggen. Ik ook. En, en meerdere onder ons. Mm -hmm. We houden het nog even spannend. Um, yes. Wat is, uh, even afgezien daarvan, de digitale hit van deze week? De digitale hit van deze week. Dat komt van een Braziliaanse televisiezender. Die hebben een filmpje gemaakt. Uh, een prank, zoals het heet. Een grap. Wat is de grap? Um, ze hebben een lift. Daar hebben ze camera's ja. in gehangen. En er zijn mensen, mensen die geen idee hebben... dat ze in een televisieprogramma zitten, die lopen die lift in. En wat gebeurt? er? Die lift komt stil te staan. Er komt rook uit. En uiteindelijk staan ze daar samen. En komt er, nou, ze staan nog niet samen. Daar, nu, kom nu pas, komt er uit de vloer, of waar dan ook... komt er een heel eng meisje tevoorschijn... wat kaart begint te gillen. Dus opeens zitten die ah. mensen in een soort horrorfilm. En uh, ik hou best wel van goede grappen. Maar dit ging, ik weet niet of jij hebt gezien, Luc. Ja, want jij, ja, ja, ja, dit ging je. best wel ver. Als, ja, je, ging als ging je iemand ver. toevallig met een hartprobleem hebt... Dan ja, Heb je opeens nee. hele andere televisie? Weet je dat, uh, dat uh, UMC met camera's. Ja, ik dacht. Ja. Je moet me opletten oppassen dat niemand dat meisje een hoek geeft. Uit angst. Inderdaad, dat had zoveel Maar Is afgemaakt. dit voor een soort candid-camera-achtig programma? Ja, ja, ja, precies, dat ja. is het. Dus uh, nu denken jullie leuk op de radio, zo'n filmpje. Ja. Twitter, uh, Twitter het nu op uh, BNN Today. Ja, Heel Leuk. Heel leuk. En wil je ons volgen via Twitter? Dat is gewoon ook maar. Hashtag Today. Topics. En dan kan je meepraten over Luc. <gacht> Onder andere, dat is een mooi gespreksonderwerp, maar Today's Topics, daar ga ik aan beginnen. We beginnen met nummer 5, daar staat het vloekverbod. Nederland telt 16 gemeenten waar het verboden is te vloeken. Zes daarvan liggen in Gelderland, vooral op de Veluwe. Barneveld, Putten en Ermelo bijvoorbeeld. Maar waar steeds meer gemeenten het vloekverbod schrappen, wil Scherpenzeel het juist invoeren. Ja, een naderend vloekverbod dus in het dorpje Scherpenzeel. En dat is hard nodig, zegt de burgemeester, want in Scherpenzeel wordt recht gevloekt als een ketter. Wij merken dat sommige jongeren, maar ook ouderen. ...andere mensen in onze gemeente soms heel grof uh, en ruw met de taal omgaan. Bijboeklijke naamwoorden die u en ik niet uh, bij woorden willen horen... Nee. ...en uh, vooral de betekenis van het woord uh, in ernstige ziekte. Nou, ik vind dat... Uh, dat zouden we willen voorkomen, dat daar iets aan gedaan kon worden. Ja, en dus moet voorkomen worden dat er iets aan gedaan wordt, of zoiets. In ieder geval komt er een vloek verbod worden als... ...hyperkinetische plasbek, teef, reuzelkont, ruftende ruk eend, <lacht> dikke loopse takkenteef... <lacht> ...exeempikkie, greppelslet, ingeblikte Pingwingschee, kakkanaal, ...volgeschrekte palingvlek, trekvlek, typetaanse krabhamster en uitgelabelde playborstel. Ja, die woorden mogen dus niet meer. We storen ons allemaal aan uh, die taalwoorden uh, binnen de... Uh, ...gewone Nederlandse uh, taal... ...dan doen we daar op deze manier onze bijdrage aan. Ja, precies. Als je jezelf ergens aan stoort, dan verbied je het gewoon. En terecht, dat geeft me één goede reden, mij ...waarom je vloeken niet zal verbieden. En je mag niet meer vrij in verbinding, zou ik zeggen. En je mag ook niet zeggen dat het überhaupt niet kan. Nou? En je goede... niet? Nee, je mag ook niet zeggen dat het niet te controleren valt. <laughs> nou, precies. Die zijn er dus niet. Goed, we gaan voor nummer 4 naar het Olympisch Stadion. Daar is een kokertje gevonden. Niet zomaar een kokertje, nee, nee, nee, nee, nee. Een mysterieus kokertje. Ondersteunende muziek, graag. Nee, nee, nee, andere, andere, die... ja, precies. Ehm... Um...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 om dit te eren. En er waren ook journalisten bij. Ja, en die journalisten schreven dus ook op. Achter die en die steen werd een koker geplaatst met daarin een oorkonde en een medaille en wat postzegels. Alleen door de jaren heen is iedereen dat vergeten. Niemand wist het van deze tweede. Echt niemand. Terwijl het wel gewoon in kranten stond. Ja, dat is het gekke. Het stond gewoon in de kranten. En zo kwam ik dus oh, dat er in 1928 in die bijeenkomst was geweest. Maar uiteindelijk is die koker uitgegraven en je kan de schat zelf gaan bekijken in het Olympisch Stadion bij de tentoonstelling over de Olympische Spelen van 1928. Dus verder is het echt helemaal maar niet toevallig dat die koken uitgerekend vlak voor de opening van die tentoonstelling is gevonden. Goed, we gaan naar de haantjes. Ja. Twee stuks zouden gisteren in de balie in Amsterdam worden geslacht. Tenminste, dat was ons beloofd, hè. En ondanks protest van liefhebbers van gevleugelde dieren... zou het toch echt gaan gebeuren. Zin in! Is. Oh ja, is nog een debat. Staan. We zijn verwend en we zijn teerhartig geworden. Slachten! De Kom realiteit. op, kill de kip, kill de kip. Kom op. Ja! Top! Eindelijk. we gaan beginnen. We gaan nu de hanen uit de kooi halen en uh, slachten. Ja. Oké. Okay. <lacht> Leuk. Kom oh, <come> op. <lacht> ja. daar gaat. Goed, dames en heren, zoals u kan zien gebeurt er helemaal niks op wat? dit moment. Wat? Wat? Wat? wat? Mag ik daar even een vraagje over stellen? Nee, oh. ik ga eerst even wat zeggen <lacht> en daarna mag u wat vragen. De, de, de, de, de. Ehm, um, willen we u dat we deze hanen niet gaan doden. Oh. Dat doen we niet omdat we bang zijn geworden naar aanleiding van het gedeeltelijk zeer hysterische protest... ...of omdat we al die tijd al een hoax voor u wilden opzetten... ...maar omdat we de wettelijk vereiste hygiënische omstandigheden voor zo'n slacht hier niet kunnen garanderen. Ah, kom op man, doe eens even lekker normaal, die beesten worden echt niet ziek hoor. Kom op, snij je vogels gewoon in tweeën man, daar komen, komen we hier voor. Ja, het doel van de balie is om mensen wakker te schudden om kunst en politiek aan elkaar te verbinden en daarmee iets te zeggen over onze samenleving. In dit geval hebben wij de vinger gelegd op de hypocriete houding... van de samenleving ten opzichte van dierenleed. Ah, dierenleed me reed. Kom op man, ik wil gewoon zien hoe die kip kapot was gemaakt. Doe niet zo moeilijk. Nee, dan doen we, dan doen we het niet, want we willen ons wel kosten wat kosten aan de wet houden. Ach. Dus, eh, uh, ja. dat, dat... Ja, ja oké, okay. nou, er gaat dus niks dood vandaag. Nee. Oh. Nou, veel plezier met je discussie. Doei. Op twee, weet je wie er een boefje is, Willemijn? Diederik Stapel. Ja, die was dus uh, hoogleraar cognitieve sociale psychologie. En omdat het echt een ontzettend moeilijk vak is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 Vrijdag komt mijn boek uit. Diederik gaat dus echt door een enorme dikke stapel met stof. En terecht, zegt de onderzoekscommissie vandaag. Maar het is niet alleen stapel die de wind van voren krijgt. De hele wetenschappelijke wereld krijgt echt een enorme draai om de oren. Als onverwachte bijvangst leverde de analyse van stapels uif een beeld op van onderzoekspraktijken... waarin sloppy science aan de orde van de dag was. Ja, sloppy science, oftewel broddelwerk. Al met al, en niet zo'n heel lekker dagje voor de wetenschap. De reacties op het eindrapport en vooral op de praktijken van Stapel zelf... zijn niemals. Ja, ik vind het wel raar dat dat zomaar kan gebeuren. Dat het 15 jaar lang gewoon onopgemerkt uh, zo'n uh, data wordt gefraudeerd. Dat vind ik niet kunnen eigenlijk. Ik denk niet dat dat een goed teken is voor de... Of goed beeld voor de studie zelf is natuurlijk. Tot slot nog nummer 1. Verbod op godslastering. De Tweede Kamer wil het afschaffen. Uh, de VVD steunt het voorstel van D66 en SP om die wet uh, te wijzigen. En daarmee is er nu een meerderheid in de Tweede Kamer. De VVD staat voor vrijheid en democratie. Dus wij zijn altijd vrij. Ja, want... uh, maar dat neemt niet weg dat uh, de politieke omstandigheden van nu inderdaad mogelijk maken dat wij dit wetsvoorstel tot een goed eind kunnen brengen. Ja, want de VVD is dus echt altijd vrij. Alleen het ene moment is de VVD ietsjes vrijer dan het andere moment. Nou, uh, het, is, het is geen geheim dat in de vorige politieke samenwerking... onder Rutte 1 niet uh, alle partijen evenveel enthousiasme konden opbrengen... voor dit wetsvoorstel. En met alle partijen wordt bedoeld de SGP... of zoals ze een jaartje geleden nog werden genoemd... de alle, alle, alle, alle, alle, alle... Alle beste vrienden van Mark Rutte. In maart was hij nog bij de SGP-jongeren voor een kleine toespraak. Wat me altijd zeer bevalt aan de samenwerking met de SGP is de betrouwbaarheid. Afspraak is afspraak? Kijk, afspraak is afspraak, hè? Betrouwbaarheid beloofd is beloofd. Dat is Mark en de VVD en dat heeft dus ook de SGP. Maar goed, dit was maart 2012, en dat is negen maanden geleden. Uh, dat is echt, dat, wie weet dat nou nog? En dus is die politieke realiteit van maart 2012 natuurlijk hartstikke interessant, maar... Uh, whatever. artikel godslastering dat gaat geschrapt worden. Wat mogen we nu straks als de Kamer hij heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Er is een meerderheid voor. Wat mogen we dan wel? Wat nu nog strafbaar is? Nou, nu strafbaar is uh, uh, uh, uh, godslastering. Ah, Oké, okay, handig. Dan dat die wet dan ook verbod op godslastering heet. Slim, slim. Uh, godslastering. Mm -hmm. uh, dat mogen we dan straks wel. Oké, okay, oh, dat was het ook. Oké, okay, prima. Eindelijk mogen we al oh, godslasterend over straat lopen... en nooit meer wegrennen voor de politie... als je weer een bejaarde vrouw hebt gegodslasterd. Eindelijk niet meer in het geniet met vrienden op een lange zomeravond. Lang fluisterend gezellig godslasteren... en de wereld zal echt nooit meer hetzelfde zijn. En, Willemijn, de wereld mag het vanaf nu weten... Ik ben een godslasteraar. Zo, ik heb het gezegd. Tot straks weer met de tweets. Oh, Leontie van Morsel ligt ergens op de tafel. Ja, wat een energie. <laughs> ja, ja om sport moeten worden. Applaus ja, dus, ja, waardig. Luc ja, is Waarom? ook helemaal afgemat. Ben nu helemaal kapot? <laughs> ja. Even een kopje koffie. Goed, tot zo, Luc. Zo met de tweets natuurlijk. Uh, Leontie van Morsel aan tafel. Behoort natuurlijk uh, tot een van de beste wielrenners van de wereld. Wat is het? Zes Olympische medailles, een handvol wereldtitels. Een hele, hele, hele rij. En je vecht al jaren tegen anorexia. Daar gaan we het nu ook over hebben. Eerst voor jezelf en nu dus ook voor anderen al een tijd. Straks ga je een programma maken met BNN. Daar gaan we ja. het uitgebreid over hebben. Maar eerst even, um, jou, jouw ploeg is gestopt. AAdrinkleontien.nl drink, Sponsor heeft zich teruggetrokken. Betekent dit dat je helemaal niks meer met wielrennen te maken hebt? Uh, nou, tot het einde van het jaar hebben we, hebben we nog steeds een contract... met, uh, met onze huidige sponsor. En uh, ze blijven wel de veldrijders. Want we hadden een damesploeg, maar we hadden ook veldrijders mm -hmm. onder contract. En uh, die blijven ze wel sponsoren. Dus we blijven er toch wel een beetje bij betrokken. En je blijft natuurlijk in je hart wel een, een echte wielrenster, toch? Nou, sowieso. Ik adem gewoon sport uit. Ja. En of dat nu wielrennen is of hardlopen... Dat, maar ja, uh, nu... En, en willen, willen talenten, willen die advies, dan... Uh, ja, je vindt het gewoon leuk om je ervaring over te brengen op, op jong talent. Of word je nu voornamelijk anorexia-strijdster? Om maar even een mooi woord te gebruiken. Nou, ik weet hoe ik me toen heb gevoeld. En uh, ja, dat is gewoon een hele rotte periode in mijn leven geweest. Ja. En ik weet dat je ervan kunt genezen. En uh, je, ik weet ook dat dat haalbaar is... Dus dat leven gun je anderen ook. En, um, op dit moment dacht je: dit is wat ik nu moet doen in mijn leven. Eén van de dingen een van de die dingen. ik wil doen in mijn. Uh, dat ja. is niet het enigste wat ik, uh, wat ik wil doen in mijn leven. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk um, om jongeren weer proberen op weg te helpen ja. naar een gezonde toekomst. Gaan niet... we zo over hebben hoe je dat gaat doen. Um, eerst nog eventjes uh, afgelopen. Wat is het? Maandag was het wielerevent van het jaar. Daar was jij niet. Het galen. Nee. Het wielergalen. Nee, ik zit, ik zit in de jury voor de nominaties van de sportman en sportvrouw ah. van het jaar. En um, ja, we hebben heel de avond zitten vergaderen en we zijn eruit. Maar we weten toch al lang dat Epke en Marianne Vos worden. Dat zeg jij. <lacht> dat, dat is dat, allemaal niet zo ingewikkeld. Die zijn in ieder geval wel genomineerd. <lacht> ja, dat zou die zijn automatisch genomineerd. Omdat ze je Epke Olympisch kampioen en Marianne Vos ook uh, Olympisch kampioen. Maar er zijn heel veel sporters die... Het afgelopen jaar echt fantastisch hebben gepresteerd. Dus ga er maar aan staan. Ik, ik ga er naartoe. Ik ben uitgenodigd. Ik vind het heel bijzonder. Vanwege, waarschijnlijk vanwege de sportzomer, neem ik aan. Um, leuk dus, toch? Ja, hartstikke leuk. Ik vind het heel erg leuk. Ja, die moet ik in Galen. Ik ben ook al helemaal mee. Bezig. Ben je ermee van? Geloof ik het gelijk. Geen, ik heb geen idee. Want ik, <laughs> ik heb, heb nog wel een jurk in de kast. Ik heb nog wel een jurk aan ga Het gaat helemaal goed komen. Ja. Hey, um, topsporters. Hè? De, de, de, ik zat te denken, het, die hebben natuurlijk een ijzeren wil om te winnen. Uh, als je dat vergelijkt met. Ik heb hier wel eens een meisje met anorectie aan tafel gehad. Die heeft een soort ijzeren wil om maar steeds dunner te worden. Dat is misschien een beetje met elkaar te vergelijken. Hebben topsporters daarom misschien nog meer risico om anore anore anorectisch te worden? Zit dat erin? Nou, topsport is wel balanceren op een randje. Maar je moet wel zorgen dat je op dat randje blijft balanceren. En uh, dat je er niet afvalt. Ja, maar het, en, als je dan kijkt naar die discipline... Hè, het, is een beide, het is natuurlijk een beetje een rare vergelijking... maar voor beide heb je heel veel discipline nodig. Dus ik kan me voorstellen, als je topsporter bent en je hebt anorexia, dat je dan daar nog harder voor gaat, zeg maar, dan ja, gewoon je gaat, iemand. Ja, je gaat er misschien wel harder, harder voor... maar je, gaat ook, je komt ook uh, eerder en, en harder die man met die hamer tegen... Want dan, uh, dan verg je wel heel veel van je lichaam. Je maakt je lichaam al kapot om, uh, om niet te eten. En daarnaast ook nog uh, topsport. Ja, ja dan, uh, dan is het dubbel zo zwaar. Want ik geloof dat jij op je lichtst... Woog je 43 kilo. En toen fietste je? Toen won ik de Tour. En het is zo jammer dat je de Tour wint. En dat is eigenlijk het mooiste wat ik heb bereikt in mijn sportcarrière. En dat je er niet van hebt genoten. Want door de anorexia kon je er helemaal niet van genieten? op het moment dat je midden in je eetstoornis zit... dan ben je heel vlak en dan heb je bijna geen emotie. Maar je kan het ook omdraaien, want in principe... Tim hier even, de internet heb je die ijsgewil ook gebruikt om weer... Te genezen. Nee, maar Dat zeg ik ook altijd tegen je jongeren die ik nu aan het begeleiden ben. Als je al die energie die je nu stopt in je eetstoornis... als je dat stopt in het gevecht terug, dan kom je er veel sterker uit. Zo, Zo meteen veel meer daarvan. Uh, ondertussen Joe Kokker, Nathalie Boelia en Tom Jones. Allemaal hebben ze dit gecoverd. Maar dit is mooi, hè, Tim. Of dit ben je daar is... te jong voor? Nee, nee, nee. nee. <laughs> in excess.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 Too well to and they could never tear us apart. <laughs> Ik laat hem helemaal uitdraaien. Prachtig. Ik vind hem echt zo mooi. Never Tear Apart in excess. BNN Today op Radio 1 luister je naar. Leontien van Morsel die is hier en die blijft hier voorlopig. Kijk je wel eens Two and a Half Men, Leontien, die serie? Nee. Kijk jij, kijk jij die, Tim? Uh, nee, vind nee. ik echt niks. Nee, nee nooit nee. gevonden. Nee, nee, goed. nee, ik ook niet. Maar goed, uh, het is wel een beroemde serie. En mm -hmm. natuurlijk het verhaal van Charlie Sheen... Yes. die weggetrapt werd omdat hij uh, weet ik veel, alles deed wat God echt mm -hmm. verboden heeft. Uh, niet zoals Luc net zei. En nu hebben ze weer een ontspoorde acteur. En half Hollywood staat op zijn kop. Daar hebben we het zo meteen over in Exit Holland. Uh, wil je ons trouwens bekijken? Dat kan natuurlijk in radio1.nl. En dan klik je op de webcam. En dan zie je onder andere naast Leontien van Morsel... ook onze nieuwe internetprofessor... vanaf nu elke week op woensdag, yes. Tim Hofman. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ik ook. Het is mijn eer. Uh, ja, mij ook, Tim. De uh, ins en outs van cyberspace... Mm -hmm. en alles wat maar iets met internet te maken heeft. En uh, Dat betekent ook dat, dat jij met dingen komt... waarvan jij zegt, mm -hmm. nou, dit moet Nederland weten. Ja. En vandaag is dat... En vandaag heb ik iets wat Nederland absoluut moet weten. Het is een Nederlandse product en het is een Facebook speciaal voor moeders. En dat is goed nieuws, vertel dadelijk waarom. En het heet Motherbook. Motherbook. Motherbook. En dan denk ik, ja, voor moeders. Dus dan ga je daar allemaal leuke berichtjes over je baby'tjes plaatsen. Like Onder andere. En dat is, dat, is, dat is wat het zo mooi maakt. Het, het is op een paar vlakken anders dan Facebook. Het is dus alleen voor moeders of, of voor vrouwen die daar iets mee willen. Ja. Um, ze hebben bijvoorbeeld een bucketlist. Dus uh, die moeders kunnen allemaal lijsten aanmaken. Een bucketlist is uh, een lijst met ja, dingen die je gedaan moet hebben voor dat voordat je doodgaat. Je doodgaat. Ja, ja. Ik weet niet waarom die moeders daar nu mee bezig zijn, maar ze maken het. En dan één keer per maand uh, gaat een van die wensen van zo'n bucketlist bijvoorbeeld uh, in vervulling. Er is een marktplaats intern, zodat uh, die moeders, I don't know... babykleertjes kunnen ruilen en fopspenen uh, met elkaar uit kunnen wisselen. Oké, okay, dus naast ja. het gewone posten van berichten... kan je nog wat grappige dingen, zoals die bucketlist en, ja. en, en de marktplaats. Maar dan voor uh, moeders. Ja. Ja. Um, nou, lijkt mij... Uh, het allermooiste aan, want dat ja, zei je ja, vanmiddag tegen is, mij... Ja, je hebt ik, natuurlijk die vijf Facebook-irritaties. Ja, die zal ik ook even bijtrekken. Ja. Uh, er zijn vijf Facebook-irritaties. En Motherbook gaat er uh, één of misschien twee van oplossen. En um, um, die vijf Facebook-irritaties staan uh, de klagers. Dus de mensen die, oh, oh, oh, wat heb ik een rot leven. Ik sta weer in de file. Mijn brood is op. Ik moet weer iets gaan doen. Je hebt de dagdoornemers. Dus die vertellen dat ze dan uh, de wc gemaakt hebben vandaag. En, uh, en boterham voor de kids hebben gesmeerd. En bla, bla, bla, bla, bla. Ik zie Leo borstel heel schuldig kijken ben jij zo'n Facebooker die dat soort berichtjes post? Nee, nee, nee. nee. nee. nee. Goed zo. Vind dat ik fijn. Ja. Dat zijn ook vaak moeders, dus die kunnen ook naar Motherbook. Ja, ja. Dan heb je de Duckface-meisjes. Dat zijn die meisjes die altijd van die, van die ja, een soort zoentjes in de camera geven... waardoor ze... Ja, waardoor ze jij doet het ontzettend ja. leuk. Ja. <coughs> waardoor ze op het eentje lijken. Maar dat zijn ook vaak een beetje... Ja, hoe zeg ik dat? Uh, niet zo uh, sletjes. Dus dat zijn vaak tienermoeders. kunnen ook op naar Motherbook van Facebook af. Uh, dan heb je de, de petitie mensen, dus de, ja, daar hebben we ook, de, de, weet je, de wereldverbeteraars op internet lekker thuis doen. Ja. En Nummer 5. En nu komt het. De trotse moeders. En die mogen naar Facebook. Want al die babyfoto's, dat jetje heeft een nieuw jurkje. Kijk, dit is Bas, dag 49. En wat knipoog die nog vet veel leuker dan gisteren. Het kan naar Motherboek. Ja, ik ben echt helemaal in excess. <lacht> ik vind het fantastisch. Ja, ik, ik, ik snap maar, je het ook echt. Ja, nee, ja, ik zit hier. Je zit ja, mijn hoofd gloeit. Ja. Ik plas ja, ja, ja. bij mijn broek van. Neltin, <lacht> okay. jij bent moeder, maar Tim en ik niet. Nou ja, voor de eerste is dat niet een hele rare gewaarwording. Maar ik snap het wel. Want ik, al die vriendinnen van mij, die moeder zijn die dan hun vader... Foto, een profielfoto veranderen in, in een foto van een baby. Ja. Dat is wel een beetje... Of dergelijk. met een zwangere buik. Ja, ja, dus al die dat soort mensen nou, kunnen... Daar helemaal niet zo van genoten. Zich tegenwoordig me. van mijn zwangere buik. Nee, nee. Maar ik ben nu wel heel trots op mijn kleine meisje. Ja. ja. Nee, dat snap ik. Dus, uh, Indy, Dat ja. zou wel iedereen mogen zien. Ja, let goed op. Ik maar ga goed, vertellen waar Daar, daar is dus nu Motherbook <laughs> voor speciaal voor moeders in plaats van Facebook. Mm -hmm. En een van de bedenkers, dat is Sabrina Rafaels. Sabrina, goedenavond. Hoi, goedenavond. Wat leuk dat we even in de mogen zijn. Jazeker. En het gaat goed. Je doet het goed. Want het bestaat pas een week. En je hebt nu al 1500 moeders die zich hebben aangemeld. Ja, daar zijn wij natuurlijk enorm trots op. We ja. willen natuurlijk heel veel meer leden. Waarom, Waarom? er is een Facebook, waarom Motherbook? Nou, laat ik allereerst beginnen dat Motherbook veel meer is natuurlijk dan Facebook. Je hebt er al een aantal dingen zijn al genoemd, de bucketlist, mm -hmm. um, de, de, wij noemen het de garage sale, de marktplaatsachtige. Uh, daarnaast hebben we ook nog een heel mooi online magazine wat erin zit verwerkt, waar dingen voor moeders te lezen zijn, tips, adviezen, maar ook heel veel meer dan dat. Het is een heel online platform ja, voor moeders. Ja, het is, echt, het is echt veel meer. En wat het eigenlijk allemaal samen verbindt, is het, het, het, het sociale netwerk. Maar het is een sociaal platform. Er is dus echt gewoon veel meer... Um, te zien, te doen, te beleven en voor moeders. En wij groeien met je mee. Wij gaan ook die poepluiers gaan we ook nog voorbij. Het is ook leuk als je kinderen hebt die aan het puberen zijn. Ja, dat was uh, leuk. Dat is echt leuk. <laughs> ja, nou ja, goed, dan moet je ook je ei kwijt. En uh, als je dan ja. uh, inderdaad uh, baalt, uh, kom dat dan alsjeblieft bij ons melden. Maar uh, ook uh, positieve dingen uh, horen wij natuurlijk ook graag. Yes. We, we zijn er in ieder geval niet vies van, nou, die poepluiers. Oké. Okay. Allereerst, Sabrina, Tim hier. Wat ja. een ontzettend goed idee dat alle moeders nu van Facebook afgaan. Vind ik ontzettend leuk. La, heb je we hopen zijn... dat ze allemaal van Facebook ja, oh, allemaal afgaan. Ja, allemaal naar jou Ik geef het je ook van harte. Dat ze ook op Motherbook komen. Dat ja, vind ik het belangrijkste. Ja. Dus ze hoeven niet weg van Facebook. Nee, maar, maar even ook, want ik heb ook even wat, wat, wat ja, toch wat kritische noot. Want ja, wat ik me maar. voor kan stellen is, je hebt Motherbook, daar zitten moeders op. Ja? Uh, die posten foto's van hun kinderen. Er zal wel eens een naakt kindje voorbij komen, een strandfoto. Uh, informatie over kinderen, misschien waar ze op school zitten. De, de, weet je, er komt heel veel over die kinderen op neem ik aan, uh, want het gaat over moeders en dus ja, ja. kinderen. Hoe weet je nou dat er niet een vieze man van 45... die zich voordoet als moeder op Motherbook zit... en zo een beetje meesnoept van alles wat er laten zien wordt over ja. kinderen... gezegd wordt over de kinderen, weet je wel? Ik hoor helemaal... wat je. Ik denk ja. dat ik dan als moederzijne zelf kan beamen, om even heel pittig te zijn... dat je dat als moederzijne uh, altijd zelf probeert te voorkomen. Mm -hmm. Daarin um, heb je je eigen verantwoordelijkheid. Motherbook kan daar natuurlijk niet geheel over waken. Maar nogmaals, je, je post zelf de leuke foto's. Je post zelf niet de naakte foto's van je kind... Uh, ...en je gaat niet de scholen vermelden. Dat doe je op een Facebook ook niet, dus dat zal je op een Motherbook ook niet doen. Maar ja, dat weet, dat weet je natuurlijk nooit. Want laten we eerlijk zijn, internetmoeders... ...dat zijn niet de meest uh, vervente internetgebruikersmoeders. Die kan ik ook me goed voorstellen dat die op een Motherbook zitten... ...en denken van, god, hier kan ik echt alles kwijt. Ik ben de kids van school hadden, die zitten daar en daar op school... weet je, ...of een locatiedingetje aan. Um, jullie um... controleren het dus niet, zeg je? Nee. Er is wij, geen controle. Wij, kunnen, wij kunnen uiteraard niet controleren... ...als moeder de, de, de, de naam van de school van haar kinderen erop zou vermelden... Mm. Maar dat zie je bij Facebook ook niet gebeuren. Wat, waar moeders trots op zijn en wat moeders graag willen... is wat net wel heel erg mooi wordt aangehaald... is het derde knipoogje van mijn kind. En mijn kind loopt in één keer. Of mijn kind is mm -hmm. uh, gisteren op een feestje... en kijk eens hoe mooi ze uitgedost is. Dat is wat moeders laten zien. Ik denk dat moeders al genoeg in andere uh, media gewaarschuwd zijn... en uh, ja. we hebben genoeg uh, ervaringen. Gaan jullie dat uh, zelf ook nog melden? Op de, van je, van uh, moeders, let op, je weet nooit wie er op Motherbook zit... Uh, nou, wij hebben een online magazine, daar worden zeker artikels ook aan gewijd. Er uh -huh. komen ook minder leuke ja. stukjes natuurlijk die naar voren komen. Maar nogmaals, ik denk dat iedere moeder, zeker weer afgelopen jaar ook, er zijn genoeg negatieve dingen ook uh, geweest, ik hoef ze niet eens allemaal aan te halen. Die, die weten dat zelf ook. Yeah. Ja. Moeders zijn, zijn, zijn, zijn zich wel heel bewust. Kijk, een moeder is misschien uh, in, in, in een beleving, hè, een soort digibeet, ja. maar een moeder wil Klopt. ook, ja, ook, heb je ook het goed gezien? wil ze één ding zijn, en dat is een goede moeder. Ja. Even, even aan tafel, Leontien van Morzel. Jij bent moeder. Uh, Lijkt je dat wat, Motherbook? Ik zou niet weten... Schia ja, ja, ik vind het fantastisch. No. Ik vind het fantastisch. <lacht> ik vind het van alleen maar, maar ik met, zou niet weten dat ik de over. tijd vandaag zou moeten halen... om dat ook nog allemaal bij te houden. Maar het, idee. Houden. Nou, maar nee, het was, idee? Als ik daar even op mag inspringen, dat is dan net het mooie uh, uh, van Motherbook. En dat is ook een van de redenen waar Motherbook ontstaan is. komt het? Een uh, moeder is druk. Dat weten we allemaal. Combineer dat nog eens een keertje met werk. Dan wordt het helemaal... Daarom hebben wij gedacht, weet je wat, we hebben niet alleen een heel mooi platform waarin je dus eindelijk al die foto's mag posten. Nee, je hebt ook een magazine met allemaal handige tips, snelle maaltijden, mooie reisbestellingen. Ja, precies. Een soort en daarnaar, dan kan je, uh, je ook tretje. meteen al je, je spulletjes ja. kwijt in Hill. Wil je je nog wat kwijt, dan kan je ook nog op het forum bij ons terecht. Ik wil het over geld hebben. Over geld? Oh, nee, nog niet. <laughs> Nou ja, even, doe maar kort, doe maar kort. Nee, heel kort. <laughs> uh, um, um, um, um, Facebook uh, verdient niet zo heel veel geld meer door de mobiele site en dat soort dingen. Hoe gaan jullie geld verdienen in één zin? In één zin. Wij hebben een verdienmodel uiteraard. Dat heeft, uh, heeft ieder platform. En Bij ons is dat de exclusives. Daar kan je bieden op hele mooie artikelen. En daar zit ons uh, verdienmodel. Aha, kijk aan. En anders de beursgang. De huishoudbeursgang. Ja, oh, Deze ja, grap had ik nou, opgeschreven, thuis. Ja, ik, ik vind hem sowieso leuk. Helemaal niet had. te merken. Ja. Ach, en regel ja. een vaderboek, waar we bier kunnen bestellen. Ja, komt kom <laughs> er een vaderboek. Ja, ik zie er nu al wat tweets voorbij komen, hoezo ja. mogen vaders niet? komen? Oh door. nee, vaders zijn meer dan welkom, sterker nog. We hebben ook interviews uh, elke twee weken met een vader die zich uh, actief uh, hm. bezighoudt met vaderschap. Nee, nee, dat nauwe uh, je vaders dus niet en willen. De, de dad, kom. We, we hebben het uiteraard uh, een ja. vaderboek genoemd, omdat toch vaak die rol uh, door moeders gedragen wordt. Maar vaders zijn meer dan welkom. En, en als je oma, en opa bent en je denkt, God, wat dan moet mag ik nou nog weer voor mijn koter kopen? Kom, hey. kom op, kom, hoor je, kom hoor allemaal. Dit? Hoor je dit? Bijna gezellig, Facebook wordt van ons. Ja. En de opa's en uh -huh. oma's gaan naar Motherbook. Lekker hier op Motherbook. Ja graag. Sabrina. <laughs> succes ermee. dankjewel. Dankjewel wel. voor jullie tijd. Fijne avond Hoi. Tot ik zei er even, op onze Twitter kan je natuurlijk een linkje vinden naar Motherbook. Exit Holland dan, um, de populaire Amerikaanse tv-serie Two and a Half Men. Die heeft het de laatste tijd maar zwaar te verduren. Ik zei het net al, eerst stapt de hoofdrolspeler Charlie Sheen op en nu lijkt acteur Angus T. Jones. Die lijkt een beetje gek zijn te geworden. Hij speelt de zoon in de serie. Hij roept, op, hij roept mensen op om vooral niet meer naar de serie te kijken. Exit Holland, naar Jasper Riesje, um, die Angus, die is een beetje raar aan het doen. Wat is er aan de hand? Ja, je zou het echt niet verwachten, weer een reel rondom deze show. En dit keer van de halve uh, man in, van Two and a Half Men. Uh, de team heeft eigenlijk niemand zoiets van zou verwachten. Uh, Angus Jones doet uh, opeens de show veel. Uh, uh, uh, het is fel en uh, zegt dat vooral niemand er naar nou zou moeten kijken. En dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Dat komt uit de lucht vallen, want hij heeft net bijgetekend voor zo'n... 8 uh, uh, miljoen dollar voor de komende twee jaar. Hij verdient bijna 3 ton per aflevering. Ja. En nu duikt er opeens een filmpje van hem op in gesprek met een uh, zeer conservatieve voorvanger van een kerk ja. in Amerika. Waarin hij dus uh, ja show eigenlijk een, een trappel onder zijn kondigheid. Maar wat, wat blijkt nu? Hij, hij blijkt streng gelovend te zijn en hij kan zich niet meer vinden in die serie. Hij blijkt opeens op een aanhanger van deze uh, strenge kerk. Wat natuurlijk niet. In Amerika niet heel raar is om een uh, zeer gelooflijk te zijn. Ja. Uh, Grote van Amerika is, is conservatief. Uh, maar dat hij met deze man, Christopher Hudson... op in gesprek op YouTube te vinden is en zijn eigen show afkraakt, is heel uh, raar. Deze Christopher Hutton is een, een uh, omstreden predikant die onder andere Obama met Hitler heeft vergeleken. Hij ja. heeft gezegd dat uh, evenementen als vulkaan Sandy en uh, het Homehuwelijk uh, ervoor een teken zijn dat op geen gaat. Dit dat is natuurlijk We houden het even kort, Jasper, want de, de lijn is bijzonder slecht. En daarnaast zit Renate te wachten met het nieuws. Uh, in ieder geval is de serie dus weer een opspraak. Overigens heeft deze Angus T. Jones wel al, al zijn excuses aangeboden. En het is natuurlijk wel weer allemaal fantastische. Uh, ja, Commerciële. Ik vind het vooral eh, makkelijk lullen met 8 miljoen op zak. Precies, ja. het is een mooie reclame voor 2,5 mensen. Zo yep. kan je dat ook zien. Jasper Isje, dank. Radio 1, het NOS -journaal. Al het geld dat studenten door de langstudeerboete hebben betaald... is teruggestort, dat heeft minister Bussemaker gezegd. Het nieuwe kabinet schrapte de maatregel die op 1 september is ingegaan. Maar op dat moment hadden zo'n 40.000 studenten... de boete al geheel of gedeeltelijk betaald. In Dordrecht is een vermoedelijke serie aanrander in de val gelopen van een lok-agenten. Hij werd op heterdaad betrapt, zegt de politie. Er zijn tot nu toe drie aangiftes van aanranding, maar de politie denkt dat de man meer slachtoffers heeft gemaakt. De meeste uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam vertrekken morgen. Ze willen de ontruiming vrijdag niet afwachten. Zo'n tien mensen zijn van plan om wel te blijven. En de autorij in Amsterdam gaat volgend jaar niet door. Het is voor het eerst eh, sinds de Tweede Wereldoorlog... dat de tweedejaarlijkse autobeurs wordt afgelast. Volgens de autoimporteurs is het door de economische crisis... niet mogelijk een volwaardig evenement te organiseren. En tot zover het nieuws van dit moment. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNM Today. Hier in de studio nog steeds Leontien van Morsel. Zometeen gaan we verder uitgebreid praten over het programma voor BNN... dat je gaat doen hoe je jonge mensen gaat proberen af te helpen van hun anorexia. En onze Joris Kreugel, onze verslaggever, die gaat vandaag mee met een dierenactiviste... en die probeert een slachting van twee jonge hanen te voorkomen. Hé, hey, kom wel bekend voor. Van Luc, tijdens een debat in de Bali in Amsterdam dat over vlees gaat. Ik vind het wel heel knap van je dat je dat doet. Ja, ik vind het ook wel doodeng, moet ik eerlijk zeggen. Denk no, aan die twee haren. No, die nee, maar die Precies. dieren kunnen inderdaad niets doen. Neem anders nog even een borrel, als je het eng vindt. Klein neutje. Moet je natuurlijk wel helder blijven. Ja, nee, dat is zo. Zo meteen meer van Joris Kreugel. Maar eerst meer Luc, die heeft de tweets van de dag verzameld. Ja, ik zat wat filmpjes te kijken. Ik heb die mevrouw wel gezien op een filmpje. En Joris was erbij. Hij was niet zo helder. Ja, maar... Goed, uh, Jong Oranje mag op het EK 2013 in Israël in de poolfase aantreden tegen Rusland, Spanje en Duitsland. Hele zware pool dus. Michel van Santen die zegt: goede test om te kijken hoe het met onze opleiding staat. t bent uh, die zegt: Jong Oranje heeft een te zware EK-pool, vindt. hij. En Marnix die zegt al, uh, als het al door kan gaan in Israël, dan wordt het een kort EK ben ik bang. Jong Oranje treft Duitsland en Spanje. Hij heeft er niet heel veel vertrouwen in. Verder natuurlijk ontzettend veel tweets over die wetenschappen. Diederik Stapel, Jan Koert, die zegt slodderwetenschap. wetenschap. Zo werd het genoemd, hè. wat een mooi woord, je weet meteen wat er wordt bedoeld. Uh, Moerat die zegt onbegrijpelijk dat de sociale psychologie door Stapel terecht in de hoek wordt gedrukt, maar dat de evolutietheorie als een feit wordt gezien. Daar snapt hij niks van. Femke Halsma, ons wel bekend, die tweet, noem mij een softie, maar ik heb toch ook wel een beetje met Stapel te doen. Het is akelig om iemand zo hard te zien vallen. Paul Stamsneider is het daar wel mee eens. Reacties op Stapel, vandaag zijn wel heel politiek correct. Iemand die zo hard valt, maar zich zo nederig toont, verdient toch wel wat meer begrip. Ja, en, ja toch? Ja. ja. Ik vind van niet. Nee? Geen genade, denk genade. Ik noem van maar een softie. Ja, dat mag van de woord. En wat is er tegen een softie? Niks. zeg toch al, hè? Jongens, jongens, hier komen tweets tweet. Tot slot nog Aart Zeeman. De Aart Zeeman inderdaad. De Aart Zeeman. Die zegt natuurlijk, stapel was fout, punt. Maar gaan we het ook eens hebben over die ziekelijke publicatiedrift in de wetenschap. Nou Aart, dat doe je maar lekker in je eigen programma. Dat waren de tweets van vandaag. We willen mij tot morgen weer, hè?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 Weer gezellig in de studio. Mr. Big to be with you. Het is woensdag en dan gaat Joris altijd naar bijzondere plekken of mensen toe. Vanavond gaat hij mee met een dierenactiviste. Zij probeert een slachting van twee jonge hanen te voorkomen. tijdens een debat in de balie in Amsterdam. We hebben het net al gehoord. En die, dat, uh, dat debat gaat over vlees. Joris Keugel. Zo. Nou, de spandoeken liggen op de grond, Sandra. Ja, maar ze worden straks nog. Uh... Open gedaan. Het staat erop. Stop, executie van hanen. Want we zijn hier in Amsterdam voor de balie. Ja. En jullie gaan zo meteen demonstreren. Want om acht uur is er een voorstelling en er worden twee jonge hanen. Die worden afgemaakt. En dat is helemaal niet nodig. Alleen maar om te laten zien hoe dat eraan toe gaat. De mensen die hier naartoe komen. Die komen er voor mijn gevoel alleen maar voor de sensatie en voor het vermaak. En ja, dat is wel een verkeerde bewegendheden. Uh, de voorstelling begint om 8 uur. Uh, nee, nee. Met wie komen jullie? De Nederlandse Vereniging voor Veganisme en Stichting Dieren en Vriend. Gek hè? Het idee dat die twee hanen zometeen, die weten nog van niks. Nee, nee, nee, nee. Maar nu zometeen met die spandoeken, met een paar mensen voor de die staan. Wat ga je nog meer doen? Ga je proberen te stoppen? Deze hanen willen wij heel graag adopteren en gewoon heel goed leven geven. Gewoon een lang leven. Wat gebeurt er eigenlijk met die twee hanen? Nou ja, die worden dan opgediend in het restaurant. Maar heb je dat dan ook bijvoorbeeld met kreeften in restaurants? Die ja, levend gekookt ook, ja. worden? Gaan, ja, je dan, gaan jullie daar ook wel eens naartoe? Ja, je kunt niet alles doen, maar er is ook tegen geprotesteerd. Ja. En dat is ook afschuwelijk ja. Laat ik ben zelf wel een vlees eten. Ja. Dus ik hoop niet dat je me nu uh, anders gaat aankijken. Het is hele aardige mensen tussen, Vindt maar me aardig. komt aardig over. Aardig. Jij gaat het zo meteen voorkomen. Nou, ik weet niet of ik het kan gaan voorkomen, maar ik ga het wel proberen. Ik vind het wel heel knap van je dat je dat doet. Ja, ik vind het ook wel doodeng, moet ik eerlijk zeggen. Denk ik aan wil, die twee haren. Kunnen... Nee, maar die precies. dieren kunnen inderdaad niets doen. Neem anders nog even een borrel, als je het eng vindt. Nou ja, wie weet. Klein neutje. Ja, nou ja, moet natuurlijk wel helder blijven. Ja, nee, dat is zo. Inmiddels uh, voor de balie staat uh, heel veel pers. Mensen met spandoeken. En Sandra die blijft een beetje even op de hoek van paradies zou wachten, omdat ze zometeen natuurlijk onopvallend naar binnen moet met twee andere mensen. En dan ga ik even met haar mee, kijken wat ze gaat doen. Of zij de executie van de twee jonge haantjes kan voorkomen. En volgens mij is nu het moment suprem aangebroken. Drie sprekers zijn ongeveer anderhalf uur aan het woord geweest en die hebben gesproken over vlees. En het gordijn gaat nu omhoog en er staat een slager volgens mij met een mes. En daar hangen allemaal haantjes, die zijn al geplukt, bloed druppelt naar beneden. En twee jonge hanen in een kooi. Nou, Sandra die zit ongeveer halverwege de zaal. En volgens mij, ze moet zo in actie komen, tenminste, dat heeft ze tegen mij gezegd. Dit hier slachten, dit gebeurt niet in de industrie zo. En er worden al meer dan 500 miljoen dieren per jaar in Nederland doodgemaakt. En dit mevrouw, mag gewoon mevrouw, in Nederland. Mevrouw, als u nu niet de zaal verlaat, ik vraag u rustig de zaal te verlaten, ook in het belang van die twee hanen hier. We hebben buiten staan mensen En anders vraag ik de beveiliging om u naar buiten te staan. staan maar waarom vraagt u anders niet de aan de zaal, hoe die erover denkt? Sandra, die wordt de door de beveiliging weggesleurd, samen met een man en nog een andere vrouw. Waarom kan er niet gewoon een positief niets komen? Zijn. Ze heeft de verloopt nog niet kunnen redden. Die die hanen kunnen adopteren. Waarom moet dit zo? Het die was even goed, geslap, goed emotioneel, hè? hè? Ja, ja, maar ik wilde ze ook echt redden. Het had niet eens gehoeven? Nee, dat, dat hoorde ik uh, toen ik buitengezet was. Ja. Nou, als ik dat van tevoren geweten had, dan uh, was ik lekker thuisgebleven, natuurlijk. Want. Maar ik heb wel begrepen dat ze wel hadden willen doden, maar dat het uh, niet Hygië mocht. die hygiëne niet mocht. Ja, waar ik minder blij om. Was, was om die hanen die er hingen, al dood. Ja. En dat vind ik altijd. Want ja, uh... hingen achter die uh, slachting ook een ja, stuk of 7-8 hanen? Die zijn dus vandaag wel gedood, maar niet in de balie. Ja. En uh, ja, dat vind ik toch altijd een akelig en triest gezicht. Vanmorgen leefde die nog. Tja, die worden waarschijnlijk straks opgepeuzeld hier in het restaurant een avondje mee met Sandra een dierenactiviste. Natuurlijk er wordt te veel vlees gegeten. Het mag allemaal wel wat minder en sommige dieren worden natuurlijk ook niet op de juiste manier geslacht. Daar moeten we inderdaad wat aan doen. Ik heb laatst ook een paar schapen geslacht zien worden en dat is natuurlijk sneu. Maar ja, ik hou van een lapje vlees op een bord. Maar zoals zij ermee omgaan, dat gaat me toch echt even net iets te ver. Voor een nieuw BNN-programma gaat Sofie Hilbrand... samen met Leontien van Moorsel en een team van experts... jonge mensen met anorexia intensief begeleiden. Dus ken jij iemand met anorexia of leid je er zelf aan? Mail dan nu naar eetprobleem.bnn.nl Oud-wielerkampioen Leontien van Moorsel is hier nog steeds in de studio... samen trouwens met onze internetprofessor Tim Hofman. Ja, Leontien, uh, ja, we hoorden hem net, de promo van het nieuwe BNN-programma... waarin jij dus mensen van anorexia gaat proberen af te helpen, volgend jaar pas te zien. Hè? Ja, we gaan um... ze een jaar lang uh, begeleiden. Ja, en nu en... dus een oproep om, uh, om mensen te vinden. Wat voor soort mensen zoek je? Ja, mensen die, uh, die echt gewoon uh, op weg willen naar een gezonde toekomst. En uh, het niet alleen uitspreken, maar het ook daadwerkelijk willen gaan doen. Dat is wel echt heel erg belangrijk. Je moet en... er van af willen. Van je anorexia. moet ervan af willen. En niet voor je ouders, niet voor je vriend maar gewoon voor jezelf, dat je gewoon weer ja, op weg wil naar, naar een gelukkig leven. Dat is denk ik wel ja. heel erg belangrijk. Als je dat zegt, dan denk ik, ja als je anorexia hebt, dat is echt een ziekte... dan wil je er toch sowieso van af, maar dat is niet zo. Nee, want um, sommige mensen die lijden aan anorexia nervosa... en al jaren lijden aan anorexia nervosa, die vinden het ook wel heel veilig. Want als jij al jaren een, uh, een, een levensstijl hebt... Dan is dat heel moeilijk om uh, ja om een andere weg in te slaan. Ja, ja. Dus je zoekt echt mensen die ervan af willen. Jonge meisjes, dat maakt het allemaal niet uit. Jonge meisjes, dat... jonge jongens, ja. iedereen met uh, met het probleem anorexia ja. Ja. en nervosa. Uh, en ze willen echt, dan uh, kunnen ze Ja, dan is ja, dan is dit echt. Ja. Uh, en hoe lang gaan ga jullie daar de tijd voor nemen dan? We gaan ze echt een jaar lang. Een jaar lang. Intensief begeleiden, niet alleen ik maar een heel team van experts, ja. dus echt ook, uh, ze gaan ook echt in behandeling in uh, een van de klinieken in, uh, in Nederland. En uh, ja, ik ga ze mentaal uh, mentaal coachen. Ja. Jij, op hebt momenten... Jij hebt je hebt zelf jarenlang anorexia gehad. We hadden het er net over bij elkaar tien jaar, geloof ik. Nee, ik heb of? vijf jaar echt gewoon uh, mezelf uitgehongerd. Ja. En uh, Ja, het heeft uh, je voordat ik echt gewoon uh, weer de Leontine uh, was die ik nu op dit moment ben. Ja, dat heeft wel in totaal acht jaar geduurd. Oké, okay. alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Hoe ga jij nou? Want je hebt natuurlijk waanzinnig veel meegemaakt in al die jaren, hoe ga jij dat wat jij hebt meegemaakt gebruiken om die mensen te helpen? Nou, ik weet natuurlijk als geen ander wat, uh, wat, wat de moeilijke momenten zijn. En het is gewoon eerst er heel erg belangrijk dat ze fysiek aan gaan sterken, en uh, dat ze leren opnieuw van zichzelf te houden. Mm -hmm. um, dus je gaat naast ze zitten terwijl zij calorieën naar binnen werken, bruine boterhammen, pasta. Nee, maar die bruine boterhammen, dat valt nog wel mee. Want uh, sommige uh, jongeren met, met, een, uh, met een eetprobleem. bruine boterhammen, dat is nog wel heel. Um, ja, dat is nog wel veilig. Dat staat op de lijst. Maar op momenten dat ze van de lijst af gaan wijken, ja, dat is heel heftig. Dus voor de eerste keer weer echt proberen te genieten van het leven. Mm -hmm. En uh, niet, niet zelf, maar gewoon in een groep durven te eten. En weer een keer. Uh, naar een restaurant en uit eten gaan. En dan uh, niet gewoon echt durven te eten wat je, wat je vroeger lekker vond. Ja. En niet uh, bestellen waar de minste kilocalorieën in zitten. En dat is heel heftig, maar het verrijkt wel weer je leven. Want als je nooit uit eten durft te gaan of je durft... Uh, niet naar een bioscoop omdat je weet uh, dat dan je, je vrienden en je vriendinnen uh, wat lekkers meenemen en jij durft dat niet. Ja, dan ja. heb je op een gegeven moment heb je helemaal geen sociale contacten meer en dan word je heel erg eenzaam. En die muur die je om je heen aan het bouwen bent, die wordt, uh, die wordt steeds. Uh, dus, daar, dus daar ga jij bij zijn dan op dat soort momenten, dat ze dat voor het eerst gaan proberen. Uh, bij jou was het je man, hè? Michael, die op een gegeven moment zei: van nee, dit, dit, dit kan niet, je bent ziek, je moet iets aan je. Er moet iets gebeuren. Dat, dat moment. Um, was het iets dat hij zei tegen jou? Was het iets dat hij deed? Wat, wat was het moment voor jou dat je dacht... Nou, nou moet er iets gebeuren? Nou, voor mij, voordat mensen je tegen mij zeiden dat ik verkeerd bezig was... dat heeft heel lang geduurd. Want ik bleef presteren. Ik bleef winnen. Ik, ik won de Tour. Ik werd ja. wereldkampioen. En um, ik kreeg een relatie met Michael... En hij is zelf vroeger ook wielrenner geweest. En in eerste instantie dacht hij van zo hoor je te leven om, uh, om de top te bereiken. Maar na een half jaar had hij zoiets van nee, dit kan niet. Leontien die heeft zo geen leuk leven. En ik, ik kan gewoon niet aanzien hoe zij uh, heel haar lichaam uh, uithongert. En wat niemand in die periode tegen mij heeft gezegd, zei Michael wel van ja... Leontien, ik hou van je, maar ik zet een punt achter onze relatie. En... Uh, ja, dat was de eerste keer in drie jaar dat iemand tegen mij gaat, ging zeggen van... Uh, ja, je bent fout bezig. En, en toen en dacht je, nu moet ik moet, iets gaan veranderen. Iets gebeuren, maar ja. dat is natuurlijk een heel moeilijk. Ja. Dat wil je dan wel. Uh, maar denk jij dat jij zo... Want dat is natuurlijk de, zo persoonlijk. En uh, Kan jij zo iemand zo'n soort Michael zijn voor die, straks die jongeren die zich aanmelden? Ik kan niet voor iedereen een soort Michael zijn... Maar uh, met sommige jongeren heb je een klik. En uh, ik zie wel op het moment uh, dat ik binnenkom... dan zie je wel uh, een, een stukje vertrouwen. Dat ze zoiets hebben... Op het moment dat je midden in je eetstoornis zit... dan denk je, ik word nooit meer beter. En als ze dan iemand zien die het zelf heeft gehad... en die gewoon weer echt gewoon geniet van het leven en straalt... ja, dan zie je toch uh, dan komt ja. er een, dan zie je een beetje vertrouwen. Dus, Tim, ja. Nou, nou, nou, kijk, ik heb ooit zelf in, uh, hoef ik voor de rest niet over uit te wijden, in Michaels positie gezeten. Vier, vijf jaar lang. En ik weet, het is verdomde heftig om aan de zijlijn of, of iemand's hand vast te houden in het project Anorexia. Jij gaat dat weer doen. En nu zit je hier over pra te praten hier en ik zie je gezicht best wel verstrakken. En dat je, nee, het kost energie. En je gaat eigenlijk een jaar lang met die gasten op pad in de moeilijkste momenten. Maar heb, heb je daar zin in om daar. Weer onderdeel van te zijn. Want je staat in principe niet meer heel erg aan de zijlijn. want je gaat hun hand ook pakken. En... Ja. ja je gaat het weer een stukje opnieuw ervaren. Ja. Maar ben je ja, daar klaar voor? Ja, je ziet, ja, ik heb de afgelopen jaren heb ik heel veel jongeren weer uh, op weg kunnen helpen, weer naar, naar een gezonde toekomst. En dat geeft je ook wel weer heel veel positieve energie. Het kost heel veel energie, mm. maar je krijgt er zoveel energie voor terug. Op het moment dat je ziet dat die ogen weer beginnen te stralen. En dat ze mm. beetje bij beetje hun leven weer op de rails krijgen. En je bent zo trots als ze na een jaar of anderhalf jaar... weer deel uit kunnen ja. maken van de maatschappij. Ja. En jij hebt daar je steentje aan bij kunnen dragen. Ja, nee, ik, ik, en ja. het is, ik ben nu zelf moeder en je kind zou het maar hebben. Ja. Ah, er zijn mensen die zeggen, BNN krijgt daar ook mail over binnen. Er uh, schreef iemand, die leidt al twaalf jaar aan anorexia. En dat meisje schrijft... Uh, Leontine draagt haar eetstoornis als een trofee met haar mee. Haar visie op anorexia is zo verkeerd. Een eetstoornis is niet te genezen. Je kunt leven met een eetstoornis, maar daarvan genezen zeker Onzin. niet. Ja, Zegt ik ben, uh, ja. ja, ik ben heel blij dat jij hier nee, vanavond ja, ja, naast ja, me ja. zit. Nee, ja. dat is, die meisje heeft zelf twaalf jaar een eetstoornis. Uh, die heeft een eetstoornis. Die, ja, dat klinkt stom, maar... dit. Misschien niet aan haar om dit te zeggen dan. Maar, Leontin, jij kan voor zeggen 100%: ik ben ervan genezen. Ik, ben, ik durf 100% gewoon hier te zeggen: ik ben echt voor 100% genezen. En het is gewoon mogelijk. En ja. ik, kan, ik kan me wel vinden. Niet iedereen kun je genezen of kan genezen van, die, die kan misschien ermee leren leven, mm -hmm. maar ik ben 100 genezen. Ja. En met dat idee doe je ook mee in het programma en denk: ja, ja, ik kan mensen zo ver krijgen. En daarom ga ik het weer. Ja, en daarom ga ik het ook. En daarom ga ik het ook weer opnieuw een stukje ervaren, omdat ik, uh, ja. Ja, omdat ik het gewoon heel fijn vind om mensen gewoon weer net zo'n fijn leven te geven als ik. Ik zou het heel egoïstisch vinden als ik er niks mee zou doen. Zo kan je er ook tegenaan kijken. Ja. Even een voorbeeld, want um, um, de, je krijgt natuurlijk heel veel te maken met, met, met liegen en bedriegen. Ik bedoel, volgens heb mij Zelf ook gedaan. Anorekte, ja, kunnen als geen ander smoesjes verzinnen en om, om maar onder het eten uit te komen. Um, jij natuurlijk in jouw tijd zat je in een wielerteam. Uh, we hebben een quoteje van jouw oud-ploeggenoot uh, Danielle Overgaag, inmiddels natuurlijk mevrouw Oerlemans, over hoe dat ging en dat zij toch ook wel moeten hebben gezien dat jij jezelf helemaal aan het kapotmaken was. Je zag het wel, alleen dat gekke mens bleef natuurlijk binnen. Dus wie gaat haar vertellen, wie gaat haar zeggen dat het niet goed is wat ze doet? Wanneer je de beste van de wereld bent. Dus je zag het wel, maar je kon er niks van zeggen, want zij bewezen tegendeel gewoon. Dat is wel goed wat ik doe, want kijk, hier heb ik mijn medaille, en heb ik de volgende medaille, dan heb ik er nog een, en heb ik er nog een. Het is eigenlijk wel heftig wat ze zeggen. Ze zeggen eigenlijk, we wisten het wel. Maar ja, nou, ik je bleef, zal je, sterke je vertellen. Maar, maar winnen. Dus ja, dan... Uh, ik zal je, je sterker vertellen, vertellen, de helft van, uh, van de nationale ploeg... nam hetzelfde e-patroon over. Omdat ze zoiets hadden van... <lacht> Zij het dit is de, goede dieet ja, dan, dit, is, ja, dit Ja, dit is de weg naar succes. Ja. Daniel ja. heeft zelf ook een aantal jaren... het is echt nog steeds een, een maatje van me... Maar in de jaren dat wij samen deel uitmaakten van de nationale ploeg... volgden zij een beetje hetzelfde eetpatroon. En, en bij haar heeft het geresulteerd in, in, in een schildklierprobleem. Uh, maar ja. ik kan me ook voorstellen, je zit naast mij, je bent niet zo groot, niet zo fors gebouwd. Als je dan topsporter bent, ja, dan, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt... Ja, die, ja, afgetraind en klein, weet je wel, dat, dat, uh, dat, dat, dat hoort erbij. Ja, dat hoeft niet per se anorexia te zijn. Nee, nee, nou ja, nee, dat uh, je, ja. maar al die dingen, hoe dat ik in het leven stond, ja, weet ik wel zelf dat ik. Uh ja, dat ik niet meer op dat randje aan het balanceren was. Maar... Je neem, neem je overheen was. Ja, Neem je ver. die wiedermaatjes, die dus blijkbaar ook wel een idee hadden... dat ook niet een beetje kwalijk soms? Of, of je omgeving van had, had, had nou aan de bel getrokken? Ik, kon het nou, niet. ik moet zeggen, 20 jaar geleden was er nog niet zoveel bekend... over anorexia nervosa als, als in deze tijd. Mm -hmm. En ik neem helemaal niemand iets kwalijk. Uiteindelijk heb ik het mezelf aangedaan. Ja. De, hoe ga jij wat uh, dat voorbeeldje net van Danielle. De, de, de, zij in haar omgeving of in jouw omgeving wisten mensen het dus, maar je zegt net ook: Heb heel veel ervaring met liegen en bedriegen, en dat weet je als geen ander, als anorect. Ik neem aan dat jij daar straks bij die, bij die mensen die jij ervan af wil gaan helpen, echt bovenop zit. Ja, maar dat zie je ook. Ja, dat zie je al. Ga je ze, hoe dat ze meteen? Ze... Ga je ze echt op aanpakken als ze? Gaan? Ja, tuurlijk. Dus Want... je schiet er niks mee op. Hoe ga je dat en... doen? Kwaad worden? Of... Nee, gewoon wel eerst gewoon bespreekbaar maken. En van waarom, waarom dat ze dat doen. Ja, dat weet je wel, omdat nog steeds dat stemmetje in hun hoofd zit. Maar het lost niks op. En uiteindelijk hebben ze zelf gewoon gezegd: Ik wil beter worden. En als je beter wil worden, dan moet je, daar, moet je daar gelijk mee stoppen. En dan moet je gewoon, je moet een richtlijn stellen. En dat moet je gewoon niet meer doen. En dat betekent gewoon echt per week zoveel kilo aankomen en daar je daaraan houden. Ja, dat, uh, ze gaan in behandeling. En, ja. en dat, dat bepaalt de voedingsconsulent en de arts. Ja. En um, ja, op het moment dat ik voel dat ze aan het liegen zijn, ja en ik prik daar zo doorheen. Ik zie, ik, ik zie dat gewoon. Op het moment dat ze je. In, noem, in noem, de winter... noem eens een voorbeeld leugen die je veel hoort. Nou, het, nou, nu, op, op dit moment ben ik iemand aan het begeleiden. En um, die woont nog thuis. En dan mag de thermostaat niet hoger staan als 15 graden. En dan zegt ze van... Uh, ja, maar anders heb ik het te warm. Maar dat is alleen maar gewoon om extra te verbranden. Want als je, dat je koud ding, bent. Voor, ja, dan voor, ja. verbrand je meer. En ja, dan moet je heel hard optreden. Volgend jaar dus op televisie. Um, en op dit moment uh, kan je je dus aanmelden. Eetprobleem.nl En dan... Ga je daarmee aan de slag? Dankjewel, Leontin. Radio 1 BNN Today. De jongere afdelingen, iets heel anders. Van de vakbonden FNV en CNV. Die hebben het helemaal gehad met de top van hun vakbond. Je zal het gehoord hebben dit weekend. Ze willen dat die hele top drastisch vernieuwd wordt. En daarom lanceerden ze afgelopen vrijdag een website. Waarop mensen zich kunnen melden als, de, als ze als nieuwe bestuurder aan de slag willen. Dennis Wiersma is voorzitter van FvV Jong. Dennis, afgelopen vrijdag deden jullie die oproep. Wij zoeken nieuwe jonge bestuurders. Hoe is het inmiddels? Ja, goede avond. Even omschakelen naar het vorige onderwerp. Ja. Um, ja, we hebben een website gelanceerd, nieuwetop.nl. Uh, volgens ons is er wel echt iets aan de hand. kijk, je, Jongen zit eigenlijk heel weinig op belangrijke plekken... terwijl ja. juist met hen heel veel aan de hand is. Dus we uh, vragen eigenlijk jongen massaal zich aan te melden als kandidaat. Dan gaan we ze ook opleiden... Uh, en we gaan ook onze eigen macht mobiliseren om binnen in ieder geval de vakbonden een slag te maken... om jongeren daar echt aan de top te zetten. Ja. Maar daar moeten gewoon nieuwe mensen komen. En we zijn dat gewoon helemaal zat. Nou, dat hebben jullie afgelopen vrijdag bij Nieuwsuur duidelijk uitgelegd. De kranten hebben er veel over geschreven. Wij willen weten hoeveel aanmeldingen zijn er. Ja, nou, er zijn inmiddels uh, heel veel mensen die steun hebben uitgesproken... maar er zijn bijna 250 mensen die zich op uh, www.nieuwetop.nl hebben aangemeld als kandidaat. Dus dat worden de echte nieuwe topbestuurders uh, van binnenkort, wat mij betreft. Ja, zitten de topbestuurders bij? Ik kan me ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, nou relax, lekker makkelijk aan een baantje komen. <laughs> Nee, want de succes, de succes is niet gegarandeerd. En je moet er echt hard voor werken. Het is ook een intensief traject. Maar zitten er goede maar mensen tussen? Heb je er al een beetje zitten, tussen goede mensen tussen. Ja, ja absoluut. Uh, en ik geloof ook niet dat we geen goede mensen hebben. Dus uh, bewijs het ook gewoon. Hè. Als je denkt, nou, ik kan dat wel zeker. En uh, laat die, uh, die oude mannen soms maar uh, lekker lullen. Ik ga me gewoon aanmelden. Ik ga het doen. En ik laat het zien. En dat zijn echt een heleboel die dat gezegd hebben. Ja. En er zijn zoveel verschillende mogelijkheden. Je kan uh, ja. de voorzitter worden, maar... Er zijn ook heel veel andere functies die uh, nog wel veel belangrijker zijn. Goed, inmiddels hebben zich dus 250 mensen aangemeld. Zeker. En er kunnen er nog meer bij. Heel graag. Dennis Wiersma, dank. Ja, een... BNN Today. Willemijn Veenhoven. Laatste woord van de show geven we altijd aan onze vrienden. Te beginnen met schoenenontwerper Floris van Bommel. Die kreeg gisteren bezoek van de commissaris van de Koningin. Hey Willemijn, gisteren heeft de commissaris van de Koningin van Brabant onze fabriek na een verbouwing van anderhalf jaar opnieuw geopend. Achteraf vertelde hij me dat de openingshandeling die we hem lieten verrichten voor hem een primeur was. Hij had dan met een auto door lintjes gereden, door lintjes gefietst, fiets, lintjes in de fik gestoken en zelfs lintjes gegeten. Toch hadden we dus iets verzonnen dat hij nog nooit gedaan had. We hebben hem het lintje door laten knippen. En GroenLinks' Jesse Klaver. Goedenavond Willemijn. Met stijgende verbazing hebben onze regeringsleiders in Europa bezig gezien de afgelopen dagen. Ze zouden Griekenland gaan redden. Nou, no way. Griekenland mag er misschien iets langer over doen om de schulden terug te betalen. En de rente wordt iets lager. Maar Griekenland is nog steeds in uit de problemen. We zullen de schulden kwijt moeten schelden. En onze leiders die zeggen dat het niet hoeft. Maar binnen een paar jaar gaat het echt zover komen. Hoe langer we wachten, hoe meer geld het ons kost. En we moeten dit niet langer pikken. Dus de leiders in Europa moeten nu het heft in handen nemen. De Schulden van Griekenland-Kijsgelden, anders komen we nooit uit de problemen. Leeltien Tim, bedankt. Geen punt.